Met het het CDA-bestuur heeft unaniem steun uitgesproken voor partijleider Balkenende. Het bestuur benoemde hem direct na de val van het kabinet tot kandidaatslijstrekker. Maar na de gemeenteraadsverkiezingen groeide daarover onrust. Balkenende kreeg kritiek vanwege de breuk met de PvdA. En omdat hij alleen premier wil worden en geen Kamerlid... Maar partijvoorzitter van Heeswijk zei na de vergadering van vanavond dat er geen enkele aanleiding is om Balkenende geen lijsttrekker te maken. Hij noemde hem bij uitstek de persoon die het CDA aan een goed resultaat kan helpen. Balkenende zelf zei dat hij weer voor goud gaat. Hij ging niet in op de kritiek van de afgelopen dagen. In Cyprus is waarschijnlijk het lichaam teruggevonden van oud-president Papadopoulos. Na een tip vonden agenten op een kerkhof bij de hoofdstad Nicosia een lijk dicht bij de plek waar de oud-president eerst lag begraven. DNA-onderzoek moet uitwijzen of het inderdaad het lichaam van Papadopoulos is. Eind vorig jaar werd het voor onbekenden opgegraven een dag voor de eerste herdenking van zijn overlijden. Niemand eiste de daad op en ook het motief is nog altijd onduidelijk. Nationalist Papadopoulos was van 2003 tot februari 2008 president. Bij de veiling van de Peter Stuivenzand-collectie bij Sotheby's in Amsterdam brengt veel meer op dan verwacht. Vooraf was gedacht dat de 163 schilderijen uit de bedrijfscollectie van de sigarettenfabriek aan het Zevenaar 4,5 miljoen euro zou opbrengen. En toen de loop van vanavond iets meer dan de helft onder de hamer was gebracht bedroeg de opdrengst al 8 miljoen. Een van de topstukken, een werk van Karel Appel uit de jaren 60, bracht 360.000 euro op. De richtprijs was 2 ton. Het kunstwerk waar het tot nu toe het meest voor is betaald is het schilderij Dinosaurier Ei van de Duitser Martin Kippenberger. Het weer vannacht droog en helder, plaatselijk al mist ontstaan, overdag droog, zonnig en 6 graden.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 Noise. as I drop the wickedness, in it, getting sharp with the flow, we took a BG sloop and broke it down like Gecko, a disco make that deeper, cause we gotta get one the fever, fever, fever.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 De wereld beroemd mee. Dan maken we nog meer van dit soort dingen. In we zingen wereld. Dan kopen we een villa en een jaar. Nou, het veel een villa vind ik trouwens ook weer niet nodig. Waarom niet? Dat is duur. Nou ja, hè, ja, Zit er meer in een romantisch duet? Nou, ik vind het toch wel belangrijk. Ja, en... Sorry, om vind ik vind het echt iets van een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, begin. ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind je nou echt geluk. Wat een pietigheid nou opeens, De tang. Betaalbare romantiek, te bestaat toch helemaal niet? Voor die en een Fries. Dat kost weer mijn handen vol. Gelderd Jij bent de schrikdraad ik ben waarop de ik vies. Ik, ik ben de Hier. kip. Jij bent Die nou de Pauw, Ik ben de paus, jij bent he. de pil met Denny de Wij zijn een doedelzak in Tirol dat soort dingen te Jij bent Bertien ja, ik ben een viool Ik ben de steen, jij bent de nier Jij bent Amstel, ik ja. ben bier ik Nog een beetje reclame zitten maken Jij je bent ding. pieter, ik het klavier een leek ja,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 My body's saying let's go oh, oh, oh, oh, oh, oh. But my heart is saying no and no. I still born.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 Is dat is